Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De 19-jarige Afghaan die gisteren op Amsterdam Centraal op twee mannen instak... had een terroristisch motief. Dat blijkt uit de eerste verhoren, zegt de politie. De twee Amerikanen die zwaar gewond raakten bij de aanslag... waren volgens de politie willekeurige slachtoffers. Ze stonden te wachten voor een informatiebalie... toen de Afghaan plotseling met een groot mes op hen instak. Agenten schoten hem direct daarna neer. De Afghaan heeft een Duitse verblijfsvergunning...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 pole position is voor Kimi Raikkonen van Ferrari. De vijfde plaats komt niet als een verrassing voor Verstappen. Vooraf liet hij al weten dat zijn bolide op het circuit van Monza... niet in staat is de concurrentie uit te dagen. Zijn auto mist de snelheid. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, maar ook opklaringen. De temperatuur daalt naar 7 tot 10 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het oosten. Het blijft droog bij 21 tot 24 graden.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 The love we share. This is what we're waiting. Breakdown. Het is zover. Ik dacht dat ik het einde van deze week nooit zou halen. Verschrikkelijk. Echt waar. Was je er zo bang voor? Ja, ik was er wel heel bang voor inderdaad. Ja. Ik dacht dat het einde van de week echt niet zou komen. Zo erg dan? Wat heb je allemaal gedaan? Echt gewoon heel veel gewerkt. Ik heb vandaag overdag al gewerkt. Ik moet vanavond ook nog werken. En ja, morgen ben ik dan de hele dag vrij. Dus ja, dat is het eigenlijk. Even één dagje genieten. Ja, uitslapen. Gewoon vooral slapen, gewoon verstoppen voor de rest van de wereld en gewoon slapen. Leave me alone. Ja, gewoon echt gordijnen dicht, helemaal niks meer. Ik vind het helemaal oké. Okay. Ik geef je groot gelijk. Ik hoop dat jouw weekend relaxed was. Uh, nou, ik heb een heel gezellig weekend gehad. Of nou, gisteren was het heel gezellig. Oh. Dus uh, nou, oh. best wel brak. Ja. En, uh, maar we gaan het overleven. Je gaat het overleven? Tuurlijk. Kijk eens aan. Nou, Patrick wist wel dat dit niet zou zijn. Quinten is gewoon een faalhaas. Die uh, meldt zich helaas uh, vandaag pas af. Maar ja, het is niet anders. Het is niet anders. Moet maar. Ja. Maar, okay. we komen er doorheen. Jawel, jawel. We gaan lekker een relaxtere uitzending doen, denk ik, vandaag. Ik denk dat het maar tijd voor dat we gewoon weer eens even een Euromix erin gooien. En misschien iets vaker dan gedacht, maar... We zouden eigenlijk een speciale uitzending doen, omdat we ook een beetje tegen jaar jaar bestaan aanhangen. Maar ik heb alle mensen gebeld, maar ze konden niet. Dus ik ga kijken of ik dat naar volgende week kan verschuiven. Hopen dat dat lukt. Dus we gaan meemaken, maar we gaan eerst lekker terug naar de hitjes, naar de plaatjes, naar de dingetjes, en de zusjes en de zootjes. Dan gaan we lekker naar de One Kiss Rehab Remix van Calvin Harris in Dua Lipa. En dan komen we straks op jullie terug met heel veel nieuws. En spannende weekendverhalen. Let me take the night all real easy. And I know that you'll still want to see me. On the Sunday morning music loud. Let me love you while the Ja, ze zeggen dat je echt maar één kus nodig hebt. Maar uh, ik heb er een haars hulft in. <laughs> we gaan het meemaken. Maar we hebben eerst in eerste instantie wat nieuws. Want het is natuurlijk uh, vorige week is bekend geworden... Uh, dat Arita Franklin is overleden. En dat is uh, ja, toch wel uh, de, de grondlegger... Uh, de queen of soul, zoals ze haar ook wel hebben genoemd. Zij is dus begraven in het bijzijn van fans, familie en beroemdheden. Mensen konden dus ook haar bezoeken. Gordon heeft daar dus ook een filmpje over gemaakt. Cornelis Heukrot van Nederlandse bodem. Is dat dus geweest om een, een, een, ja, haar steun te betuigen, eer te betuigen in ieder geval. Um, Arita Franklin is, in, uh, vrijdag, uh, is vrijdag in het bijzijn dus van haar familie, vrienden en fans begraven. Uh, de zangeres is op uh, 16 augustus overleden, uh, op 76-jarige leeftijd, aan uh, de gevolgen van ja, helaas, het zal helaas niet kanker. Uh, de dienst uh, die in Detroit uh, werd gehouden zou dus uh, eerst besloten zijn, maar later werd uh, door de familie voor een uh, open uh, begrafenis gekozen. En uh, ja, de eerste duizend fans uh, die zich bij de Greater Place Temple melden, mochten dus uh, in de kerk aanwezig zijn. Uh, voor anderen zijn uh, schermen buiten het gebouw neergezet. En uh, onder andere Stevie Wonder, de zangeres, uh, die in haar uh, laatste dagen nog heeft bezocht. Uh, in, uh, en dan denk ik aan Faith Hill, Chaka Khan, uh, Ariana Grande, Jennifer Hudson. Die hebben onder meer een optreden verzorgd. Uh, en die, ja, die dienst die heeft dus gewoon zeven uur heeft die dus gewoon geduurd. Dat is echt lang. Maar het is ook wel Rita Franklin. Dus dat dan geloof ik wel dat het een mooie dienst zijn. Weet je nog van, en dit is even niet en je moet het maar weten. Maar weet je ook nog van welk nummer zij onder andere bekend is? Waar, waar, waar, waar ze denk ik wel het meeste bekend is. Ja, ik zeg heel eerlijk, ik weet van de helft van de mensen de nummers niet eens En als ik hem hoor, denk ik van... Oh, wow. R.E.S.P.C.T. Show me what it means to me. Mean. R.E.S.P.C.T. Ja, daar was ze onder andere ja, bekend, bekend, bekend bekend bij, ja. bekend van. Dus ja, dat, dat in ieder geval wat betreft Rita Franklin. Helaas we zijn hemelen, maar een heel mooi en groot afscheid. Dus. Ja, inderdaad. Dus heb jij je een beetje kunnen voorbereiden of heb je nog wat meer tijd nodig? Ik heb nog wat meer tijd je hebt nog wat meer tijd nodig. De kater zitten er nogal in, hè? zo en Vertel goed. eens even wat je hebt gedaan, want daar ah, hebben we het nog niet uitgebreid over gehad. <laughs> nou, ik had gisteren een verjaardag. En, ja? Uh, en daar stond een hele grote tafel met verschillende soorten drank en dan kon je zelf cocktails maken. Je moet alleen even wat dichter bij de microfoon zitten. Ja. <laughs> er stond een hele grote tafel met drank en dan kon je zelf cocktails maken. Dus daar hebben we me wel echt uh, te goed aan gedaan. Oh? ja. Oh? <laughs> hoeveel waren het? Er, of ben je de tel kwijtgeraakt? Ik heb geen idee. <laughs> dus jij bent vanochtend wakker geworden en toen had je eigenlijk misschien wel het liedje van André Haas in je hoofd Van wie kan mij vertellen wat ik gisteren ja. heb gedaan? Nou ja, ik weet nog wel wat ik gisteren heb gedaan. Maar ja? mijn hoofd is niet zo heel blij met me vandaag. vandaag. Nee? Nee. Ah, doet, dat, doet het pijn? Ah, meer wazig. Echt meer wazig? Gewoon meer wazig dan echt pijn. Ah, ah, kijk je toch. Nou, ik, ik voel helemaal met je mee. Ja. Ik voel echt helemaal met je mee. Ik vind ik heel erg voor je. Vanavond, wat ga je vanavond doen? Ga je bijkomen of, of ga je toch stiekem nog uh, wat doen? Uh, ik denk dat ik ga even een drankje doen. Toch wel? Ja, toch nou, Vind ik wel heel netjes. Ja, ik, ik ga uh, feitelijk zelf, hetzelfde doen, maar dan drankjes inschenken. Ja, drankjes inschenken voor andere mensen. En zien hoe mensen ongelooflijk dronken worden, dat is toch aan het ene, en, enige leuke aan de horeca. Als je, eh, uh, ja, ja toch als je in de horeca werkt, dat je in ieder geval, je ziet ze allemaal nuchter binnenkomen en ze gaan allemaal, naar, zijn, naar buiten. <laughs> het is allemaal hartstikke gezellig, het is ja, hartstikke leuk. Leuk ja. om te zien. Ja, zeker, zeker. je ook wel eens weddenschapjes. Wedde, wat weddenschapjes? Ja, ja, ja, ja, jawel. Jawel, jawel. ja, wel, ja, van was, wie uh... zou het eerst, eerst dronken zijn of? Ja, ja, ja? Of, of, of, of, ja of, of, of als ze gaan staan dansen... van hoe lang duurt het... voordat ze iets hebben omgegooid... of <laughs> uh, gaan ze heel erg op hun bek... of ja, dat soort dingen. <laughs> ja. Ja, dat vond ik altijd het mooiste om te ja. doen. Zeker waar. Ik heb uh, ik moet zeggen, ik heel veel verschillende mensen in de bar gehad... maar er is eentje aan wie ik echt een hekel heb gekregen. Ja? En ik hoop niet dat hij luistert. Maar dat <laughs> komt gewoon puur omdat hij gewoon heel langzaam bestelt. En dat gaat eigenlijk als volgt. Uh, dat, gaat eigenlijk, uh, dat gaat eigenlijk zo... Hij uh, als hij gaat bestellen, ja. dan gaat dat dus uh, uh, dan dat. Oké, okay. ik ga het proberen na te doen. Hij staat van voor de mensen die mee kunnen kijken via de camera's. Let even op, het gaat dus zo. Ik wil graag drie Malibu cola, <laughs> twee Malibu. Dan even nadenken. Fanta, ja, ja. Dus je weet nog wat... drie Malibu cola. Twee Malibu Panta. Drie. Biertjes. En dan wil ik vijf. Sotjes. Jegenmeister. En dan wil ik. Pin. Als je druk hebt aan de bar, dit kan gewoon niet. Dat gaat gewoon niet. Je kan niet zo iemand aan de bar hebben. Dat gaat gewoon niet. Tot even dat je tien van dat soort mensen. Achter elkaar. Weet je hoe lang je dan bezig bent om je bestelling te maken? Heel lang. <lacht> daar ben je echt lang bezig. Ik heb zelfs een keer een onenigheid met hem gehad op een gegeven moment. En dan zei ik op een gegeven moment tegen hem van... Oh, luister, uh, je hebt wel degelijk dit en dit en dit besteld. En hij had er nog vijf bier naast besteld. dat weer me dat heb ik echt niet besteld. Ik zeg, je zegt net vijf bier. Nee, ik zei een biertje. En ik zeg, ja, maar je steekt je hand dus op en je steekt vijf vingers. Oh ja... Nou, nah. schiet mij maar lekker. Hoor. Echt maar. Ik zal deze jongen nooit vergeten. En het is ook echt unforgettable. Uh, wat ook unforgettable is, is de major laser remix uh, van uh, French Montana en Swaley. Ik, ik denk dat we daar beter naar kunnen gaan luisteren dan uh, de jongen die nog langzamer bestelt als zijn schaduw. En uh, we gaan lekker naar Unforgettable toe. Nog even lekker die zomervijf vasthouden. Mocht je nog lekker op de squier ronddansen. Of op het strand. Geniet er lekker van, want het zonnetje brandt nog heel even. We oh, gaan ervoor. Zie You drive home all alone Pushing 40 How to work that. double up one more time don't work that slow it down let me show you how to work that double up one more time don't work that. in Cry Third live remix, gaan we daaruit gaan we naar uh, het nieuws toe, want uh, Vanity heeft het uh, wat ja. leuks gevonden M&M brengt onverwachts een nieuw album uit Oh. Ja. M&M heeft onverwachts een nieuw album uitgebracht genaamd Kamikaze. Um, ja <laughs> op de plaats die donderdag verscheen staan 13 nieuwe nummers Ja. Uh, waaraan, aan, waaraan <laughs> rustig gaan, rustig gaan. het kan allemaal het, het kan allemaal, kan allemaal. We uh, artiesten als... Jesse Re Rezen. Ja. Mm -hmm, yeah. uh, Joyner Lucas. En de manager Paul Rosenberg meewerken. Um, ik heb geprobeerd... om hier niet te veel over na te denken... schrijft de 45-jarige M&M op Twitter. Bij, out. bij de aankondiging... van zijn nieuw werk. Geniet ervan. Kamikasi, de 10e studioplaat van M&M... is de opvolger van... Wow. Revival. Revival. Die plaat kwam uit in december. Retvo had ik ook goed gekeurd. Revival. Ja, Nou, je zegt, je zegt inderdaad, Kamikaze is inderdaad uh, het album wat hij heeft uitgebracht. En ik, ik ben hem uh, toevallig ben ik hem vorig, voor afgelopen week ben ik hem dus tegengekomen. Mm -hmm. um, en ja, uh, er zit op zich een hele goede plaat op. We moeten er nog wel even van winnen. Uh, ik heb nog niet alles geluisterd. Zodra ik alles heb geluisterd, ga ik ook even een plaatje uitkiezen, die ik ook wel als tip ga draaien. Ja. Maar uh, die, die houden, houden ze volgende week nog wel te goed uh, van ons. Dus, uh... Komt helemaal, goed. komt helemaal goed. Ja, dus dat in ieder geval. Eminem heeft dus een uh, nieuw uh, album uitgebracht... Uh, genaamd Kamikaze. Uh, nu al te vinden op Spotify. Zeker een uh, aanrader om te gaan luisteren. Ga daar lekker ook mee beginnen. Um, in de tussentijd is er, zijn er nog, nog, nogal wat streamingdiensten. Hè? Uh, noem even de grootste bijvoorbeeld een Spotify. Uh, waar je dus je muziek op kan afspelen. Maar er komt dus ook een streamingdienst... voor klassieke muziek voor de liefhebber. Oh. Ja. Dus mocht je helemaal mm. wijs zijn van Beethoven Bach... Mozart, het kan allemaal vandaag. Want er is ja. dus een, een zusterbedrijf van de Nederlandse platenmaatschappij uh, Pentanone. En uh, die brengt dus een streamingdienst voor uh, klassieke muziek uit. En uh, met uh, Primephonic uh, kunnen uh, gebruikers dus muziek ontdekken... Die, uh, die ze gesorteerd hebben op componist, uh, tijdsperiode of genre. En uh, de dienst is uh, dus uh, vanaf donderdag, uh, vanaf deze donderdag... afgelopen donderdag is die dus beschikbaar geworden in Nederland. En uh, zo maakt het bedrijf uh, achter de streamingdienst ook uh, de, de bekend dat... Uh, ja, dat je dus ook klassieke muziek kan gaan streamen. Dus ja, voor de liefhebber. Dus ja, nogmaals, het is vergelijkbaar met Spotify en Apple Music bijvoorbeeld. En een, een abonnement op Prime kost 8 euro per maand. En, en daarvoor krijg je de toegang tot een bibliotheek, een bibliotheek van honderdduizenden klassieke albums in mp3-formaat. En je kan ook een duurder abonnement volgens mij aanschaffen. Waarbij dus muziek zonder kwaliteitsverlies is gecomprimeerd. En dat kost 15 euro per maand. En voor beide abonnementen biedt Prime ook een jaarlijkse variant aan. Dus dat je niet per maand hoeft te betalen. En Prime Phonic is dus ook uh, ja, te gebruiken op uh, de desktop. Mijn jingles schieten gewoon allemaal door. Ik moet daar echt wat aan gaan doen. Het <lacht> is niet de eerste keer. <lacht> maar dat is, dat is in ieder geval voor de liefhebber. In ieder geval van, uh, van ja, de, uh, hey, de, een stukje cultuur. Het stukje muziek. muziek. Klassieke muziek in ieder geval. Het kan af en toe heel rustgevend zijn. Het kan inderdaad heel rustgevend. Ja, dat kan het zeker. Dat kan het zeker. Ik ga zo eens even wat doen aan de doorloop van mijn, van mijn fillers. Want ik word er nu wel uh, een klein beetje gek van. Hij moet eigenlijk achter elkaar doorlopen. Maar uh, dat is dus niet het geval. En uh, oh, wat ik, ja, ik, ik probeer het nog. Hij reageert alleen nergens op. Maakt niet uit. Dat zijn technische problemen. Die gaan we zo onder andere verhelpen. <laughs> en uh, ja, wat hebben we eigenlijk allemaal nog meer? Ik heb eigenlijk geen idee. We hebben eigenlijk een vrij rustige uitzending. Ja. We hebben alleen Vanity en mij. En That's It eigenlijk. En heel veel, heel veel hits. En ik denk dat het ook wel past lekker bij het weer. Je hoorde trouwens net, uh, in ieder geval voordat we erin kwamen met natuurlijk de laatste twee nieuwtjes. Hoorde je onder andere natuurlijk als eerste Unforgettable, de Major Laser Remix. En ook New Light van Zookeeper. En uh, You Can Dry, uh, in ieder geval You Can Cry, dat is van uh, Third Life. En ik heb er nog eentje, die heeft dus ook een tijdje in de Euro Breakdown gestaan. Dat is uh, van uh, Kelly de Normani, die hebben toen de plaat uitgebracht uh, Love Lies. En uh, she, uh, ja, Snake Hips, ik wist niet dat slangen heupen hadden, maar Snake Hips, die heeft daar dus een remix op gemaakt. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ik heb hem, uh, ja, deze week heb ik best wel veel muziek geluisterd. Even inside voor jullie. Ik heb de auto van de baas mee gehad. En er zit een bluetooth verbinding op. En ik ben best wel lang onderweg geweest iedere keer. Dus ja, dan heb je ook heel veel tijd om heel veel muziek te luisteren. En ja, zo ben ik uiteindelijk bij deze gekomen. Dus we gaan even luisteren naar de Love, Hice, Love Lies Snake Hips. Het gaat echt zo soepel vandaag. <laughs> echt waar. Echt ik kan gewoon merken dat het gewoon een zware dag is. Het is het begin van een nieuwe maand. Dat is zeker waar, ja. En ik heb niet verloren met Tikkertje. Hoe dat zit ga ik jullie straks vertellen. Maar we gaan <laughs> eerst even kijken of Liefde echt ligt. En dat is de Snake Hips remix. Sorry if it's hard to catch my vibe. I need a lover to trust, tell me you're on my side. All you down for the ride. It's not easy for someone to catch my You're focused, yeah, you're so independent. It's all for me to open up, I admit it. You got some shit to say, and I'm here to listen, so baby, tell me where you're gonna lie. Waste the day and spend the night underneath the sunrise Show me where you're gonna lie. If you're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 instort. Mm. Is het dan echt zo erg? Is alles instort? Is ja, is al vals down zin natuurlijk. Ligt er aan wat? Mm. Als het huis van mijn ex is, zou ik het dus erg vinden. <laughs> ah, op die manier. Oké. Okay. Ik hoor hier een grief. Eh, onder de, uh, ja, uh, nog meer bizarre uitspattingen hebben we er nog eentje. Um, er is dus bevestigd dat uh, Michael Jackson dus wat daad, daadwerkelijk verschenen is in de Simpsons. En uh, negen jaar na het overlijden van Michael Jackson uh, bevestigde de maker van de Simpsons uh, met uh, Groening... Uh, dat uh, de zanger dus echt aan de show heeft meegewerkt. Uh, jarenlang ging het gerucht dat de stem van de King of Pop uh, werd ingesproken door een impersonator. Maar in een interview met The Weekly bevestigde dus uh, Groening dat uh, de real MJ, dat uh, ja, het in ieder geval de echte Michael Jackson was, die dus in de studio's verschenen. Uh, hij kwam echt langs, uh, al dus uh, met, uh, waar hij dus uit de doeken deed uh, hoe de samenwerking eigenlijk tot stand kwam. En hij belde mij uh, s'avonds of uh, laat op kantoor en een stem zei, hallo, dit is Michael Jackson. Vervolgens vertelde Michael hoe gek hij van de show was en dat hij graag een rolletje wilde spelen in een aflevering. En uh, de producer wilde eerst niet geloven dat hij de zanger aan de lijn had. Hij, zacht, hij zei dus ook letterlijk: Ik dacht dat ik in de zijk genomen werd, maar hij belde me later nog een keer om een afspraak te maken. En een um, ja, in, in, in, in, in impersonator voor de zang. Het resultaat is dus te zien in de aflevering Stark Raving Dead. Uh, MJ speelt dan een man die bevriend raakt met Homer Simpson in een uh, psychiatrische instelling. En uh, Groening verklapte dat uh, de wijle al uh, ja, stukken insprak. Maar weigerde te zingen uh, wegens een issue met zijn label wilde hij niet zingen. Voor uh, de zangstukjes huurde Michael een, een uh, impersonator in. Impersonator. Heerlijk woord. Nog tien keer. Impersonator. Impersonator. Dus ja, het is dus echt waar. Dus ja, voor de echte, voor de echte Die Hard Simpsons-fans kan ik jullie wel vertellen. Ja, kijk even naar de afleveringen Stark Raving Dead. Uh, nou, hoor dus de, ja, de, de stem van, uh, van Michael. Hoor je daar dus in? Ik ga hem nog een keer kijken. want Volgens mij heb ik hem wel gezien. Oeh. Ja. Ik hoorde je een Simpsons-fan? of... Uh... Nou, dat niet per se. Maar. maar... Het is gewoon dodend Gewoon okay. heerlijk, lang, gewoon okay. nutteloos zitten kijken. Ja, oké. Netjes, netjes. Laag niveau? Dat, dat niveau dat is hier ook nooit hoog geweest bij ons dan. Maar dat maakt niet uit. We passen ons gewoon aan. Kan allemaal. Kan allemaal. Dus ja. ja ik ga eens even bedenken of we straks voor twee uur allemaal nog, nog meer gaan opzetten. Want ja, eigenlijk had ik een beetje een vaste planning. Wat betreft, je moet het maar weten. Helaas komt, uh, komt die te vervallen. Ja, ik kan wel, je moet het maar weten met jou gaan spelen. Maar dan heb ik de antwoorden. Of jij hebt de antwoorden. En dat is niet eerlijk. Nee. Denk ik. Dus ja, uh, mocht, uh, mochten jullie meeluisteren... en mochten jullie je geroepen voelen... Uh, ik heb nog iemand nodig. Ik heb iemand nodig voor uh, je moet het me weten. Ja, kom lang, zou ik zeggen. Ja, ja de tol echt, Tina. Dus uh, de deur staat een uh, soort van open. <laughs> Dit is ook een uh, bericht aan alle inbrekers. Niet doen alsjeblieft. Oh, ik kom je achterna met mijn hakken, hoor. Echt waar? Op ja? je hakken? Kun je op je hakken inderdaad? dan? Nou, ik doe mijn hakken uit en dan gebruik ik dat als wapen. God damn it. Help me erin dat ik jou nooit meer boos maak. <laughs> nooit meer. Heb je dat ooit gedaan, hoor? Ik weet het niet. Dat zal vast wel een keer geweest zijn. Ik kan het Niet vanuit. ik me kan herinneren. Niet, niet. Nee. Oké. Okay. Hmm. Nou, ga ik je straks wel even boos maken. Oké. Okay. Hoe dit verder afloopt, horen jullie in twee uur. <laughs> Mocht ik in één keer een stuk moeilijker praten met een gat in mijn strot, omdat ik in één keer een paar hakken in mijn hars heb, dan weten jullie gelijk hoe laat het is. Maar uh, ja, dat dus. Dat. Dus we gaan zomaar eens even bedenken hoe we, wat, wat, wat we gaan doen in plaats van je moet het maar weten. In de tussentijd gaan we door naar een remix die we al eens eerder hebben gedraaid. Die maar zeker nog wel een keer gehoord mag worden. Dat is Silence van Marshmallow Kelly, Maar dan de Chesto Big Room Remix. En ik ben benieuwd wat jullie daarvan gaan vinden. Nogmaals, het is nog steeds lekker warm buiten. Zit je op het terras en je luistert mee. Pak dat drankje en geniet ervan.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 I've found peace in your Can't show me there's no point in trying. I found peace in your vibes. Can't show me. You're back and I've be silent for so long We hebben er weer eentje gevonden, een track waar je gewoon lekker wat langer op om blijven gaan. Dat is van uh, George Ezra, Shotgun, de Jert Janssen remix. De Gert Janssen remi Jansson remix. Lekker, lekker. Prima. Nou zomaar eens even bedenken, wat, uh, wel, ja, hoe, ik weet nog steeds niet hoe ik die boos moet maken, dat weet ik nog steeds niet. Het schijnt heel moeilijk te zijn. Ik ben echt moeilijk boos te krijgen. Echt waar? Ja. Ik heb jou nu het zegt. ik heb jou ook nog nooit boos gezien. Het waar ik echt boos om kan worden is onrechtvaardig. Mm -hmm. Mm -hmm. Als mensen onterecht dingen doen, dan kan ik echt water. Dus als ik jouw kopje water steel, dan ben je woest? Nee, dat niet. Pesten. Pesten, daar heb ik echt een heel kwaad. Als ik mensen zie pesten, dan gaat mijn bloed gewoon koken... en dan kan ik ook gewoon midden op ah. straat tegen iemand uit mijn stekker gaan. Als ik mijn iPad nou ga pesten, dan ja, ik heb niemand anders om te pesten nu. Dan word je <laughs> helemaal woest, helemaal wild. nee. Nee? Nee. nee. Ja. Het moet wel echt zeg maar een vergelijking zijn dat, je, dat iemand niet goed voor zichzelf op kan komen. Ja, die iPad kan dat inderdaad ook niet. Ja, maar dan heeft die iPad... Ja, nou, zeker, waar. <laughs> zeker waar. Zeker waar, zeker oh, waar. Oh. Ja, twee uur gaan we sowieso nog meer remix hits Gaan we sowieso draaien. We gaan nog wat nieuws gaan erbij pakken. En uh, ja, we gaan gewoon lekker genieten. Het is gewoon lekker nog steeds weekend. Het is nog steeds zaterdag. Morgen is zondag, de dag dat we lekker uitrusten, uitslapen. Helemaal niks doen. Ik vind zondag eigenlijk best wel een Echt nare dag. Ja, want dan, is, dan begint dat weekend weer. In ieder geval, dan begint de week eigenlijk alweer. Je weet ja, dat het eigenlijk maar is. na zondag komt maandag. Dat ja. is het hem gewoon, na zondag komt maandag. Ja, nee, dat ben ik absoluut met je eens. Zeker. <laughs> dat ben ik helemaal met je eens. Ergste dag van de week. Ja, zeker. Maandag is inderdaad de eerste dag van de week. Maar het is meer ook de dag dat je moet starten. En je ja. moet gaan beginnen. Dus uh, ja, dat, dat, dat sowieso. Ja, dus uh, dat is in ieder geval... Maar maandag is denk ik wel de, de meest bekroonde, gehate dag... denk ik wel van, van, van, dit, van, dit, van de hele aarde. Ja. Denk ik wel, ja. ja. Behalve de mensen die in de bosjes leven. Die hebben geen idee. Als ze de dagen niet bijhouden... dan denk ik misschien dat het dinsdag de maandag is. Dat zou kunnen inderdaad, ja. Dat zou zeker kunnen. Ik Waarschijnlijk haten ze nog steeds de maandag, maar dan hebben ze alleen niet de goede maand. Ik vind het wel een hele diepzinnige <laughs> diepzinnig idee eigenlijk. Dus ja. Oh ja, we hebben de tips hebben we nog. Ja. De tips, ja. We gaan zo even de tips even toevoegen aan de lijst. En dan gaan we zo eens even uh, die tips ook even afspelen. Ik uh, moet zeggen, we hebben. Jij, jij had volgens mij ook al een tip ingestuurd. Ja. Dus ik, ik heb alleen ik, geen ik, idee meer welke. Nee, ik heb zoveel nummers voorbij horen komen. Ik ben een beetje gaan luisteren en kijken. En mm -hmm. uh, ik kwam eigenlijk alleen maar oude nummers tegen. Ja, echt waar? Dat ik echt dacht van, maar die heb ik helemaal niet zo vaak voorbij horen komen. En nou, ze kom, zijn eigenlijk best wel lekker. Gaan we straks lekker naar twee uur gaan we daar uh, naartoe. En dan uh, gaan we deze lekker afsluiten. Tot straks jongens. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.